Uur. Goedenavond, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook jongeren moeten straks een coronaprik halen die oproep doet de gezondheidsraad. Mensen onder 30 worden bijna nooit erg ziek van het virus, maar dat is echt niet de enige reden om je te laten vaccineren. Om jezelf te beschermen, uh, om anderen niet te besmetten. Een derde reden is om het virus uh, het land uit of de wereld uit te helpen. In de Tweede Kamer gaat het weer de hele dag over het virus en de maatregelen. Ook RIVM-baas Jaap van Dissel was erbij. Hij zei onder meer dat we nu zo'n beetje op de besmettingspiek zitten en dat we nog even vol moeten houden. Volgens de berekeningen gaat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames begin augustus richting de nul. Heb je wel eens een HDMI-kabeltje, mini jack naar tulpadapter of een ander snoertje gekocht bij allekabels.nl... dan hebben hackers je adresgegevens en wachtwoord te pakken. Die hebben ze uit de database van alle kabels met daarin privégegevens van 3,6 miljoen Nederlanders heeft RTL Nieuws uitgezocht. De gestolen gegevens zouden worden gebruikt door criminelen, bijvoorbeeld voor het versturen van phishing-mailtjes. In Helmond in Brabant is een man van 39 opgepakt omdat hij zwaar vuurwerk naar een politiebureau heeft gegooid... Het gebeurde vorige week. Meerdere avonden op Daar raakte ook een voertuig beschadigd, zegt de politie. De man die nu is opgepakt zou eerder al bedreigende e-mailtjes hebben gestuurd naar politiemensen. En het is te hopen dat Liam en Tess uit Harderwijk nog een tijd bij elkaar blijven. Het stel is voor altijd zoenend in de stad te zien, want er zijn bronzen standbeelden van ze gemaakt. Ja, het is gewoon best wel cool. Ja, ja. Dat vonden we ook vanaf dag 1 eigenlijk. Het is heel bijzonder, want er wordt inderdaad niet van iedereen zomaar een bronzen beeld gemaakt. Dus, uh... Ja, we hebben er al zeker mee opgeschept. Ja. Een museum in Harderwijk liep jongeren vorig jaar op om model te staan voor het standbeeld van een visserskoppel. Sommige stelletjes mochten auditie doen en de zoen van Liam en Tess viel het meest in de smaak. En daarna ging de beeldhouwer aan de slag. Het draait dus echt om het, om, om het vissersmeisje. Het is een jonge, jonge vrouw die, die afscheid neemt van haar vriendje. Dus zij uh, pakt hem stevig beet, drukt hem tegen een muur en uh, zoemt hem. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het kan een graadje vriezen. Morgen een mix van wolken en zon. Ietsje warmer dan vandaag. 10 of 11 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog een korte file op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar bij Rotterdamplein. De verdraging is daar 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Web nu. Zandvoort draait door. You can never know what it's like. You're bloody like when it freezes just like us. And there's a cold and lonely light that shines from you.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 Kijken of ik het vier uur kan volhouden. Met een uh, standpoort draait door live tussen 6 en 7. Denk het wel. Uh, Daar is Van Elton John. Ik heb nog 24 minuten tot uh, de nieuwsoverzichten uh, wat eraan uh, zit te komen. Um, uh, armstilstening uit het uh, begin van de jaren tachtig. Uh, voor Zo dadelijk tussen 7 en 10, natuurlijk. Uh, alternatief even. Maar om uh, mezelf even op te warmen... ga ik gewoon even wat uh, fijn plaatjes draaien. Is toch ook wel eens leuk. Dacht ik zo te weten, ik ben het toch. Dus dan kan ik net zo goed even non-stop even gedag zeggen... Toch wat persoonlijk, zo'n mannetje achter de microfoon denk ik. 3 degrees and giving up, giving in. dat je de nodige personele strubbelingen gehad. Met uh, bijvoorbeeld die Lindsay Buckingham. Schijnt een hele eigenwijze een klojo te weten. Dat was een keer uh, weer uh, eruit gemieterd bij Fleetwood Mac. zo is ook alweer uh, twee, drie jaar terug. Little Lies van uh, een heel mooi album. Tango in the Night. Daarvoor de Commodores met Leo. Lady, you bring me up. En daarvoor was het. The Three Degrees met Giving Up and Giving In. Uh, er zit ook nog wel een beetje jeugdsentiment uh, aan vast aan dat uh, nummer. Even om toch een beetje positief te blijven. Als je dat nieuws net hebt gehoord. In augustus verwachten ze nul. Nul als het gaat om de ziekenhuis aantallen van mensen die met het C-woord zijn besmet. Dus en dan in de ergste port. Ik denk dat we nog gewoon eventjes op de tanden moeten bijten. Maar goed, er is licht aan het eind van de tunnel. En één groep wordt altijd hele mooi en dat is de simple minds dat zijn de simple minds met sea lights in inside wake every when the cold winds cover me Gistermorgen, toen had ik die andere, Dictator, wel een beetje in de lange uitvoering. Uh, maar goed, ik, er zit toch een kleine geschiedenis aan deze CenterVop. Uh, het was ook met dit nummer waar ze de, de nodige stof mee op lieten waaien in Hilversum. Want de dames waren toch in Eva-kostuum te zien. En dat kon niet bij de nette Avro, hoor. Want het was uh, top pop waar het in zat. Uh, ik weet ook dat Mick Boskamp een van de mensen de hand in uh, heeft uh, gehad... als het gaat om de oprichting van die band. Dus uh, van de dames dan, hè. Laura Figi Robbenboer en Cecile Larry, Dat waren de dames die dat uh, deden. Daarvoor hoorde je uh, The Simple Minds... met Cida Nou wordt het heel spannend... want nu wordt het uh, toch heel erg leuk... om uit te komen bij het uh, nieuwsblokje... van half 7. Met een hele mooie van Tennessee gaan we dat uh, proberen te doen. The Things We Do For Love.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 Disagree and disagreed. Want dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. D66-kamerlid Sidney Smeets treedt terug. Hij doet dat nadat de partij gisteren een onderzoek naar hem was begonnen... wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Smeets zegt dat hij wil voorkomen dat het aanzien van de Kamer... en het belang van de partij schade wordt toegebracht. Daarom treedt hij terug. Nederland moet jaarlijks structureel 4 miljard euro meer uitgeven aan Defensie. Met het huidige budget verliezen we de oorlog... zegt de nieuwe commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim... De Amerikaanse oud-politieagent Derek Chauvin, die terecht staat voor de dood van George Floyd, weigert een verklaring af te leggen. In de rechtszaak beriep hij zich op het vijfde amendement, het recht om geen verklaring af te leggen. Het weer, vannacht op veel plaatsen ligt de vorst en kans op mist, ook morgen zonnestapelwolken en een graad of elf. Swear, sip, or flush, ain't no do, and you don't stop. 9, ZFM ZFM Vengo de la tierra del fuego Ten cuidado cuando llamas mi nombre Uh, ze denkt, het uh, is Duran Duran. Nou, voor een deel klopt dat ook wel. Het uh, was uh, ooit uh, van Roger Taylor, de, de andere Roger Taylor. Simon Le Bon en Nick Rhodes. Uh, die ooit nog eens een keer dit uh, hebben gedaan. Namelijk Arcadia met de Flame. Daarvoor hoorde je Blondie met uh, Rapture. Weer even gas terug mensen. En dat doen we met een uh, mooie... Uit een film. Uit de film Mad Max 3. Waar Mel Gibson uh, toen voor de laatste keer... die rol op zich nam en Tina Turner speelde daar ook nog een rol in en deed ook nog een hele mooie versie van dat nummer We Don't Need Another Hero in de film. Out of the on the is er voorbij voordat je er erg in hebt. Pas, uh, het gaat om even wat nummertjes uit de losse pols te kunnen draaien. Drie nummers. Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Baltasar Met Losers in de Purple Disco Mix. En daarachter hoorde je dus deze van Kate Bush... met uh, The Man With The Child In His Eyes, geloof ik. Ja, dat is hem helemaal. Uh, Duitse Zandvoort uh, draait door live. Zit er voor verandering een keer op. Zo dadelijk uh, gaan we alternative hem doen... En deze band bijvoorbeeld uh, zal 24 juni in uitgedunde vorm wel te verstaan komen uh, spelen. En dat doen ze naar aanleiding van een tweede album wat uh, gaat uit gaat komen. Dus maar even al een voorschot te nemen tussen 7 en 10. Deze Amsterdamse Rotterdamse band The Arters. En voor mij de zomerhit uit 2020 met Something With Oceans.